In Syrië zijn opnieuw tientallen doden gevallen bij gevechten tussen betogers en militairen. Volgens de mensenrechtenbeweging gaat het om 42 doden en tientallen gewonden. Alleen al in de zuidelijke stad Dara'a zouden 15 betogers zijn omgekomen. De stad is al dagen door het leger van de buitenwereld afgesloten. In heel Syrië zijn sinds de opstand, half maart begon, tenminste 450 doden gevallen.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 In een verzorgingshuis in Haarlem is de beeldhouwer Pieter de Monchi overleden. Een van zijn bekendste beelden is het beeld van Albert Schwarzer in Deventer... en het oorlogsmonument in zijn geboorteplaats Engelo. De Monchi maakte ook bronzen koppen van leden van het Koninklijk Huis. En verder staan er beelden van hem in onder meer Jakarta, Stockholm en Valencia. Pieter de Monchi was 94 jaar.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 Het is radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. Heel Londen kijkt vanmiddag naar de bruiloft van Kate en William. En daarna gingen ze feestvieren. Ook de Nederlandse kroeg, de Hems, in Soho. En daar is onze verslaggever Jop-Jan Altena. Morgen dan is het natuurlijk koninginendag in de dag. En dan gaat Beatrix met haar gevolg naar Limburg. Maar de relatie tussen de Oranjes en Limburg is niet altijd heel erg goed geweest. En wij zitten morgen allemaal aan het waterige festival Bier. Um, maar hoe bier echt, echt, echt, echt moet smaken, hoor je hier in Today's Talent. Want we hebben twee bierbrouwers te gast. En wil je ons volgen? Um, niet alleen op de radio, maar ook via de webcam. Dat kan via bnntoday.nl. Ranking the news. En dan zie je ook, Luc. Ja. Ja, ik zie hem elke dag. Ja. <laughs> nou, Top. niks maar, dat is leuk. Zal ja. ik het op vijf doen? Doe maar. Ja, op vijf willen mijn echt, ik heb gekeken, het huwelijk. Of vijf? Ja, iedereen had het erover vandaag. En ik deed op het begin al ik deed een beetje cynisch, maar het was echt prachtig. En alles klopte, Kate zag er echt schitterend uit, William had een prachtig pak aan. zaal was mooi versierd, alles klopte. Het klopte gewoon. En stiekem zat ik ook wel een klein beetje met betraande ogen op de bank. En ik weet ook eigenlijk al zeker dat iedereen in Nederland die het zag... echt even terugging naar 2002, toen die ene magische dag hè, voor ons, weet je nog... Weet je nog, ja, die ja. maakte daar voor ons? Ja, ja, ja, Toen duidelijk. ons eigen koningspoppel ja. zelf ging trouwen. Ludo en Janine uit Goede Tijd slecht tijden. Ludovic Isaac Sanders. Neemt u tot uw echtgenote Janine Elschot? Ja. Niets liever. Hm. En Janine Elschot. Neemt u tot uw wettige echtgenoot Ludovic Isaac Sanders? Ja. Dan verklaar ik u hierbij tot man en vrouw. Momentje, kippenvel. Vandaag was de liefde net zo groot toen bij Kate en William. Ik heb even een korte compilatie gemaakt. William Arthur Philip Louis. Wilt thou have this woman to thy wedded wife... to live together according to God's law in the holiest state of matrimony? Hallo. Catherine Elizabeth. the top of the world I can't. can Mooi. Goed, door met nummer 4. En hey, daar staat ook het huwelijk. Nou ja, dat is niet zo heel erg, want Dat het is natuurlijk ook groot nieuws. Een van de belangrijkste aspecten van dat huwelijk... zo niet misschien wel het allermega-belangrijkste aspect... was natuurlijk de jurk. En daar is de jurk. Daar is de jurk. Is de jurk. Al van, althans, de eerste glimp die we daarvan kunnen opvangen. Maar binnen gelast, het gaat ook natuurlijk ook om de kleur. Ik kan het niet zo heel goed zien, welke kleur. Wit? Nou, het ziet er toch uit als wit. Ja. Een witte jurk wat mooi en origineel. Op het huwelijk. Miren Bossato gaat <laughs> lekker binnenlopen. Uh, weet je wie ook een witte jurk had? Janine. En Maxima, onze prinses. En die laatste die was er ook. We have other members of foreign royal families arriving. The Queen of Denmark is the next to arrive. And the Grand Duke and the Grand Duchess of Luxemburg. En dan de prins van Orange en prinses Maxima of de Netherlands. Ja, een tikkie hmm. verbaasd zei hij dat. Oh, dat die er ook zijn. Uh, verder was het wel echt een prachtige dag, zoals gezegd. Vooral toen William bij het altaar al stiekem... You look beautiful zei tegen Kate, alleen dan in het Engels. Uh, ik heb een kleine compilatie gemaakt nog even van de dag. William Arthur Philip Louis. Wilt thou have this woman to thy wedded wife... to live together according to God's law... in the holy state of matrimony. And then I go and spoil all my saints and Goed. Door met het andere nieuws van de dag. Nummer drie. Uh, het huwelijk. Valt er valt nog veel te vertellen natuurlijk, denk ik dan maar. Uh, even kijken hoor, wat hadden we gehad? Oh ja, de kus. Die was er ook vandaag. De kus op het balkon. En luid gejuich stijgt op. Luister naar de mensenmassa. En nu is het wachten op de kus. En daar is de kus... Een korte kus. Maar er was een kus en daar ging het om. Geef het volk brood en spelen en ze nu en dan een kus van een jong stelletje... en dan praten ze nergens meer over. Strik je erom en nu lekker feesten met Beyoncé... en morgen op honeymoon naar de Canarische eilanden. Nou goed, voor, echt voor die mensen die het nog even gemist hebben. Een korte compilatie. William Arthur Philip Louis. Wilt thou have this woman to thy wedded wife... to live together according to God's law in the holiest state of matrimony? Hebben. Catherine Elizabeth. I never be. Nobody's hey, I, I, I, I. Nou, nu kunnen we door met andere zaken. Belangrijk nieuws in de wereld natuurlijk, hè. Syrië, de wereld staat in brand. En op twee staat het luk. Want we hebben er nog niet genoeg over verteld, kennelijk. Jeez. Uh, even kijken, hoor. Oh ja, de Britten zelf, die werden vandaag helemaal gek. Door die lelijke prins en zijn golddigger. She's crying. Oh, I'm going to be crying too. It's just... Dat <laughs> is, that's absolutely stunning. Ja, dat is emotioneel. Poken was het ook trouwens. It's horrible weather for a wedding. <laughs> it's pretty funny. You're sitting with an umbrella, watching a royal wedding. I like it. It's funny. It's not that cold. It's cool. Oh, it's cool, it's cool. Oké, okay, goed. Nou, goed. Uh, uh, uh, mensen, nu ik ben er klaar mee, maar mensen die het gemist hebben, een kleine compilatie. William, Arthur, Philip, Louis. Wilt we'll thou have this woman to thy wedded wife?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 in Gods naam. Het belangrijkste nieuws van de dag. Dat kan niet dat huwelijk zijn. I pronounce that they be man and wife together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. Ach. Op nummer 1 in de top 5. Ook het huwelijk. Van twee mensen die we eigenlijk niet eens heel goed kennen, aangezien wij aan ons eigen Koningshuis hebben. Gek weet je ervan vandaag dat stomme accent van die Britten. Het 200 keer bidden tijdens een mis van een uurtje, dat stomme seikjocht dat de solo mocht zingen. En die life van 0,9 seconden en die doos muziek, waardoor je de hele tijd dacht dat de Champions League zou gaan beginnen. En die begon maar niet! En even Yannick die <lacht> steeds meer Engelse woorden ging gebruiken. En dat gedweep over de jurk en gesnotter over een jongen die je zelf niet kent. En die echt overduidelijk way out of his league aan het trouwen is. En echt alleen maar met haar heeft, omdat hij enorm veel geld heeft.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 En dat was het. Ja, het smerige landverrader mee. Ook al is het niet ons eigen land. Kom maandag, hè? Ja. Goed, ik denk dat Luc een beetje de mannelijke helft van onze luisteraars vertegenwoordigt. Nou, dag Luc. Weet ja. het weekend. Heb ja. je nodig? Ja. Dag. Dankjewel. Morgen, dan is het natuurlijk Koninginnedag. En onze koningin gaat dan naar Toorn en Weert. In 1814 waren de Oranjes ook al in Limburg. Koning Willem I die bezocht toen de provincie. En ja, toen zaten de Limburgers nou niet echt op het koninklijk bezoek te wachten. Miel Jacobs is gepromoveerd aan de Open Universiteit op de relatie van het Koningshuis met Limburg. Miel, goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom was het koningshuis niet zo populair daar in Limburg? Het was een beetje een ver van een bedshow voor, uh, voor de Limburgers. Ze hadden nooit echt bij Nederland gehoord. En opeens hadden ze Willem I als koning en die, die kwam daar. En uh, maar ja, die werd door de burgemeester wel met alle ega's ontvangen. Hè, in het Frans overigens, want uh, de burgemeester kon niet goed genoeg Nederlands. <laughs> ja. Maar de Limburgse bevolking, die, uh, nou, die had er nog niet zoveel mee. Die wilde eerst nog maar eens zien uh, wat die koning dan te bieden had. Ja. En, en, en die katholieken hadden natuurlijk helemaal geen zin in, die protestanten ook, neem ik aan. Nee, nou ja, dat is sowieso in de geschiedenis van, uh, van Limburg en de relatie met het koningshuis wel uh, ja, het grootste probleem. Dat toch uh, het koningshuis vooral protestant is. En ja. die, die, die katholieke Limburgers hebben daar niet zoveel mee. En, maar toch, eh, eh, ondanks dat, is het koningshuis toch uh, daar verschillende keren geweest in Limburg. Um, hoe werden ze dan binnengehaald? Was dat dan niet met, met alle egaars en een erehaag en vlaggen? Nou oh ja, niet, misschien niet eens ondanks dat, maar misschien nou juist dankzij dat. Omdat die relatie niet zo goed was, probeerde het koningshuis daar toch zich uh, vaak te vertonen. Ja. En natuurlijk werden ze met alle ega's ontvangen, want daar zorgden ze wel voor. En de burgemeesters en uh, de commissaris van de koningin deed er alles aan. Maar um, uh, in de organisatie voor uh, die ontvangsten van de koningin ging toch vaak een hele hoop mis. Er zijn verhalen bekend toen koning ja. Heerlem II in 1841 naar Limburg toe kwam... Dat uh, ja, een hele hoop gemeenten in Limburg, uh, nou die hadden geen Nederlandse vlag. En uh, ja, die kostte zes gulden, dus dat was toch wel duur. Dus dat wilden ze ook eigenlijk niet gaan kopen. Nee, terecht. En, uh, ja, en sommige gemeentes hebben uiteindelijk ook alleen de Limburgse vlag gevlacht met een oranje wimpel. Maar dus niet de Nederlandse driekleur. Ja. Dus uh, ja, dat soort dingen zijn wel, zijn wel opvallend. Ja. Dan zie je toch dat die band wat minder sterk is dan in de rest van Nederland. Maar stonden er wel langs de kant van de weg duizenden mensen te juichen Of viel dat ook wel mee? Uh, nou, duizenden niet. Er werden natuurlijk wel uh, genoeg mensen opget opgetrommeld die uh, uh, de vorst moesten toejuichen. Ah. Maar um, ja, dat ging allemaal niet zo vanzelfsprekend als, uh, als in Noord- en Zuid-Holland of in Zeeland of zo uh, dat is geen uh, ja, geen uh, vanzelfsprekend enthousiasme, als het ware. Nee. Maar nou moesten er ook tijdens die bezoeken... wel eens wat, wat dingen geregeld worden. Um, wegen enzovoorts, uh, dat was dan lastig? Um, nou ja, uh, de, het Koningshuis uh, nou, wilde zich graag vertonen in Limburg... en wilde dan ook iets te bieden hebben. Want uh, ja, zeker in de eerste helft van de 19e eeuw... hadden die, uh, die koningen ook nog echt politieke macht. Dus mm. daar kon je echt dingen, dingen mee regelen. Dus... Uh, nou, het is wel bekend dat koning Willem II uh, zelf naar Limburg ging om te laten zien, ik ga voor jullie ook een rijksweg regelen zoals in de rest van Nederland. En ik ga dat regelen en hier is het contract, kunnen jullie het zien? Zie je wel, het koningshuis regelt wel dingen voor Limburg. Dus ja, dat gebeurde wel, en er was ook al een, een bewuste uh, tactiek van het koningshuis om uh, ja te laten zien dat ze dus wel paaien, bepaalde eigenlijk. dingen regelden. Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, morgen dan, dan, dan komen de komende daaraan, en dan, dan wordt er natuurlijk dol enthousiast gereageerd. neem ik ja, nou ja, ik ik denk het wel. Kijk, er is een hoop veranderd natuurlijk in de loop der tijd, en en zeker sinds de Tweede Wereldoorlog is het koningshuis. Ook in Limburg uh, toch wel redelijk populair. Maar uh, ja, ik heb er geen onderzoek naar gedaan naar de tweede helft van de 20e eeuw en, uh, en de 21e eeuw. Maar ik heb toch nog steeds het idee dat uh, ja, ze in Limburg toch minder warm lopen voor het Koningshuis. En ook voor Koninginnen Dag dan in de rest van Nederland. Nou, ik denk dat het niet af te lezen valt aan de gezichten van, uh, van de koningin en van de rest. Dat denk ik ook niet. Nee, nee. misschien alleen aan de bevolking. Goed, dankjewel. En een mooie Koninginnen Dag morgen, Miel Jacobs. Hetzelfde. Heel erg bedankt. Dank. BNN today. De Nederlander Vincent T. die zit al sinds januari vast in Engeland. Hij wordt verdacht van de moord op zijn buurvrouw. Volgende week dan begint zijn proces en daar gaan we het zo meteen over. This is the Killers, hoor je The World We Live In. Het is vrijdag en dan verplaatsen we ons altijd in de wereld... van criminelen, misdadigers, slachtoffers en advocaten... met onze eigen crime-expert Malini Vasa. Malini, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben het over de vraag... kan je eigenlijk nog een eerlijk proces krijgen... als er al van alles over je is geschreven en gezegd in de media... Dat zal de Nederlander Vincent T. zich ook wel afvragen. Daar hebben we het hier wel vaker over gehad. Die zit sinds januari in Engeland, in Bristol, in de gevangenis. Die wordt uh, verdacht van moord op zijn buurvrouw, Joanna Yates. Volgende week donderdag dan begint de rechtszaak. Um, maar eerst heel even kort mijn Hoe zat het ook alweer met die zaak? Ja, het draait inderdaad allemaal om Joanna Yates, een jonge, succesvolle architecte uit Bristol. Uh, vorig jaar december verdween zij ineens spoorloos en gelijk doken de media eigenlijk bovenop de, deze zaak. Ja. Uh, de ouders van Joanna deden ook via de Engelse opsporing verzocht een emotionele oproep, want eigenlijk had iedereen meteen wel door dat dit niet goed af ging lopen. En dat bleek. Op eerste kerstdag werd Joanna dood teruggevonden in de Greppel. Ze was gewurgd. Uh, allereerst werd haar huisbaas gearresteerd, maar werd al vrij snel weer vrijgelaten en vervolgens werd dus de Nederlander, en tegenarresteerd. Hij woonde in het appartement pal naast die van Joanna. Reden zou zijn dat Joanna enige tijd... in de achterbak van de auto van Vincent zou hebben gelegen. En dus zit hij sindsdien vast op verdenking van de moord op Joanna. Hm. Waarom precies weten we nog niet helemaal. Uh, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar mm -hmm. ze hebben blijkbaar iets van bewijs. De, de Britse pers is massaal op, op die zaak gedoken. Eigenlijk al vanaf het moment dat, uh, dat zij werd vermist, die Joanna. Um, we hebben even een fragmentje. Uh, Vincent's broer Marcel, die vertelde afgelopen januari... Uh, bijvoorbeeld dat fotografen al binnen twee uur op zijn stoep stonden. Ik kreeg al vrij snel via mijn moeder te horen... dat daar al Engelse pers op de stoep stond. En toen was er bij mij nog niemand aan de deur geweest, zeg maar. Maar dan begin je wel meteen af te vragen van waar gaat dit naartoe? Van, van de, hoe, hoe, hoe gek gaat dit worden? Ja, en het is dus heel gek geworden qua, qua aandacht... Ja, hij is eigenlijk tegen en dank inmiddels een bekende Brit. Uh, in Engeland heeft de pers volgens mij niet echt een boodschap aan de privacy van verdachten zoals wij in Nederland nog wel hebben. Uh, dus zijn foto en zijn volledige naam staan continu in koeieletters op de voorpagina's van de kranten. Uh, nu is de Britse pers natuurlijk altijd een stuk agressiever dan de Nederlandse. Niet alleen de tabloids als The Sun bijvoorbeeld die enorm sensatiegericht zijn. Maar mm. ook de BBC en Sky News duiken echt altijd heel graag op moordzaken. Mm. En ja, deze zaak spreekt dus enorm tot de verbeelding. Um, aan de telefoon hebben wij Bart Nooit Gedacht, strafrechtadvocaat. Goedenavond. Goedenavond. Vaak in Engeland ook opgetreden, je kent het systeem. Um, ja, ze hebben daar, uh, niet zoals wij, uh, rechtssysteem, maar ze hebben daar juryrechtspraak. Dat is ook een rechtssysteem, maar een ander rechtssysteem, juryrechtspraak. Nou, nou denken wij van ja, zijn, zijn leven daar ligt op straat. Um, in Elke krant heeft over hem geschreven, niet te geloven hoe groot de aandacht was. Is hij niet eigenlijk al half veroordeeld? Nou ja, dat hangt. Uh, zo blijkt het heel veel onderzoeken uh, hangt dat heel erg af wat voor soort beeldvorming er uh, plaatsvindt. En ja, als dan de beeldvorming over de verdachte in negatieve zin uh, naar voren komt, dan zo blijkt het onderzoeken, dan is dat uh, voor heel veel juryleden bevooroordeelend en dat zal ook sneller leiden tot een negatief oordeel. Maar dat in dat in dit geval is dat toch zo? Ja. Ja, dat is zeer zorgelijk. Um, en, en, en als de omvang daarvan zo groot wordt dat um, juryleden zich daar niet meer aan kunnen onttrekken, en dat is in dit geval denk ik aan de orde, dan rijst wel de vraag of er nog een onpartijdige jury te vinden is. Um, he, want die psychologische onderzoeken die hebben plaatsgevonden, die liegen er niet om. Um, de veroordelingspercentages liggen gewoon veel hoger als de verdachte negatief in beeld is gezet, dan dat hij bijvoorbeeld positief in beeld is gezet. Ja, en, en de jury moet nog gezocht worden, begrijp ik? Zo werkt dat? Ik begrijp dat er in mei een, een soort ja, regiezitting is. Uh, maar als de jury gezocht moet worden, dan zullen de advocaten uh, ongetwijfeld ook vragen gaan stellen... over uh, de mate waarin zij zijn blootgesteld aan uh, mediaberichtgeving. En in hoeverre dat effect heeft gehad op hun uh, beoordelingsvermogen. Stel je voor dat hij wordt veroordeeld, is dat een, een argument voor strafvermindering bijvoorbeeld? Uh, nou, het zou uh, als, als die... die media-aandacht zo'n effect heeft gehad, of als dat zeer aannemelijk is, dat hij geen eerlijk proces meer heeft kunnen krijgen, dan zou dat in een hoge beroepsfase een heel gegrond argument kunnen zijn om uh, de veroordeling te vernietigen. Uh, ja. Ja, en dan zal die in vrijgesteld gesteld moeten worden. Want dat, dat is wel eens vaker gebeurd, dat dat op die manier is aangetoond? Ja, er zijn meerdere zaken bekend, zowel in Engeland als in Amerika als in Australië... waar ze allemaal werken met juries, mm -hmm. waarin uh, uiteindelijk een verdachte in vrijheid gesteld moest worden... omdat uh, ja, die media-aandacht zo negatief was en zo uh, overvloedig... dat niet meer gesteld kon worden dat er sprake is geweest van een uh, onbevangen jury. Maar is dat niet bijna in 100% van de gevallen het geval? Ik bedoel, Die, die jury is nu toch al lang beïnvloed? Die, die leest ook uh, de kanten. Nou ja, als je je verdiept in deze materie en ziet wat voor uh, onderzoeksresultaten er zijn, en er zijn nogal wat onderzoeken naar gedaan, dan uh, hou je je hart vast. Uh, dan, dan moet je eigenlijk concluderen dat een onbevangen rechtspraak uh, niet mogelijk is. Alleen het is natuurlijk verdraaid moeilijk om de effect echt in concrete zin te kunnen meten. En dan denk ik, lekker Hollands, ja, hadden ze maar geen juryrechtspraak moeten hebben, maar zoals wij, van, nou, die, van die professionele rechters die ik nooit een krant lezen. Daarom is dit onderwerp zo interessant. Omdat in Nederland wordt er inderdaad van uitgegaan dat professionele rechters dergelijke media-aandacht terzijde kunnen schuiven, mm -hmm. zich daar niet door laten beïnvloeden. Maar het onderzoek. Het gewoon dat het niet uitmaakt of het gaat om professionele rechters of leken. Het gaat om mensen en de psychologische beïnvloeding daarvan. En ook daar is onderzoek naar gedaan. Dus dat is wel uh, vrij fascinerend dat we toch in Nederland met dat dogma werken. Van we gaan ervan uit dat er geen beïnvloeding zal plaatsvinden. Het is, een, het is bijna een fictie. Maar als je dit zegt dan is toch eigenlijk überhaupt geen, geen eerlijke rechtspraak mogelijk? Nou ja, uh, over, over de eerlijkheid van de rechtspraak kan je heel lang praten. Maar... Dit soort beïnvloeding is, is buitengewoon zorgelijk. En ja. uh, het roept bij mij ook wel vragen op uh, over ons eigen strafrechtssysteem... waarbij niet alleen via de media, maar veel meer door bepaalde informatie... Uh, die de rechter verstrekt wordt, zoals bijvoorbeeld een strafblad van iemand... Hè, hij heeft het al eerder gedaan in hoeverre dat beïnvloedend is. En in Engeland zeggen ze, ja, die jury mag niet weten of een verdacht al eerder uh, veroordeeld is of niet. Tenzij hij zegt, ja, ik ben brandschoon en ik heb nog nooit wat gedaan. Dan mag de aanklager zo'n strafblad inbrengen. En bij ons is dat al uh, op voorhand verstrekt en is die kennis ook al bij de rechter binnengekomen. Maar wat voor soort rechtspraak zie jij nou voor je, in, in, zeg maar in de hemel, in Utopia? Ja, um, ik vrees dat rechtspraak een goddelijke taak uh, is. He, je, kan, je kan bijna niet uh, heel sec oordelen over zaken... tenzij de feiten gewoon keihard vaststaan. En dat is, dat is in de meeste strafzaken is dat niet zo. Je moet oordelen over de betrouwbaarheid van getuigen. Je moet oordelen over de betrouwbaarheid van het onderzoek. Uh, in hoeverre uh, is het verhaal van de politie op waarheid berust of beïnvloed door de bevooroordeling die de politie zelf al heeft. En zo zijn er zoveel factoren die... Uh, ja, strafrechtspraak, een buitengewoon uh, moeilijke, maar ook wel risicante uh, operatie uh, maken. Ja. Volgens mij horen we aanstaande donderdag of Vincent zegt dat hij het wel of niet gedaan heeft. Um, maar komt hij ooit nog van dit, dit stigma af, al wordt hij vrijgesproken? Kan er nog iets gebeuren om hier iets tegen te doen? Nou, heel weinig denk ik. Um, ik als je kijkt op het internet, inderdaad al die berichtgeving waar net ook al aan werd gerefereerd, al die foto's. Uh, dat blijft op dat internet tot het einde der tijden staan. Dus dat zal, daar zal hij ook altijd mee achtervolgd worden. En ja, je ziet, dat vind ik ook wel frappant, uh, dat die uh, Engelse journalisten... kennelijk via Facebook allemaal foto's hebben weten te bemachtigen. Maar ook mensen hebben benaderd die uit dezelfde omgeving komen... en op dezelfde universiteit hebben gestudeerd. Ja, dus die laten echt geen middel onbenut om hun verhalen te, te kunnen maken. Goed, zo aanstaande donderdag, dus dan horen we of hij een uh, guilty of non-guilty pleit in deze zaak. Dus Bart, nooit gedacht. Advocaat, dankjewel. En Marlini-fase, ja, horen we natuurlijk gewoon volgende week vrijdag weer. Dankjewel. Exit Holland. Ja, gaan we snel weer over naar de wedding natuurlijk. En niet alleen, wij zaten vandaag de hele dag aan de buis gekluisterd. Ook aan de andere kant van de wereld werd het allemaal gevolgd. Zoals in Australië, daar zit onze Exit Hollander Hugo Jacobs. Hugo, goedenavond. Goedemorgen. Willemijn. Goedemorgen. Voor jou? Ja, en bij jullie was het natuurlijk s'avonds dat er uh, gekeken kon worden. Dus dat, is, dat, dat kijkt toch wat prettiger dan bij elf, om elf uur ochtends zoals bij ons. Was het mooi? Ja, vond je het, vond. Ja, vond het wat? Ja, vond ik het wat. Ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen, uh, ik, ik was geïnteresseerder dan ik uiteindelijk dacht. Um, het was leuk om te zien, maar ik vond het ook wel een beetje een feestje van iets wat ooit geweest is, zeg maar. Ja. Een hoge Britain Rules the Waves gehalte, vond ik. Het. En wat vindt de gemiddelde Australiër daarvan? De gemiddelde Australiër gaat echt uit zijn plaats. Die, uh, <laughs> oh ja. die vindt het echt geweldig. Ja, ik had, ik had het niet gedacht eerlijk gezegd. Ik heb een, uh, een klein onderzoekje gehouden onder mijn uh, collega's en vrienden hier... over hoe ze nou uh, tegenover die hele bruiloft staan en wat ze ervan denken. Mm -hmm. En um, met uitzondering van de mannen. Het is wel echt een vrouwending, erg leuk om te zien. Met uitzondering ja, van de mannen vinden de vrouwen het echt uh, heel erg geweldig. En mm -hmm. uh, ik zie net nog even, ik zie nog even te kijken wat hier in Brisbane uh, allemaal gebeurd is uh, vanavond en vannacht. Ja. Um, en ik zie een foto op de website van, van de zelfs nationale krant hier. Dat, uh, van een, weet je wel, een open Londen uh, dubbeldekkerbus die dan door, uh, door Brisbane uh, rijdt. Helemaal volgeladen met allemaal meiden verkleed in de meest prachtige jurken. En uh, met tiara's op en zo. Dus uh, nou, zo, zo is het hier gevierd. Uh, dus het is ook echt wel voor de Australiërs hun koningshuis en, en ja, hun prins en hun prinses die nu zijn getrouwd. Zo voelt het. Ja, blijkbaar. Er zijn ook wel uh, republikeinen die de de mogelijkheid nu aangrijpen om te zeggen nou ja, kijk, het is toch niet meer van deze tijd en we moeten van het koningshuis af, maar ik heb toch de indruk gekregen dat dat zwaar zware minderheid is. En uh, wat weet je van het gerucht dat ze wellicht op uh, een huwelijksreis gaan naar Australië? Oh, dat heb ik, heb ik nog niet gehoord, eerlijk gezegd. Mocht het zo zijn, dan wil dan ik opnieuw verslag voor jullie natuurlijk. Wat, wat, is, wat is een koninklijke bestemming in Australië? Ehm... Um, ik denk dat een, uh, een hele mooie koninklijke bestemming Hamilton Island zou zijn. Oh. Uh, dat is een heel mooi tropisch eiland. Uh, ik denk een 600 kilometer ten noorden van de waar ik Kroon. Okay. Dat is wel een plek waar heel veel um, ja, belangrijke mensen vaak naartoe gaan. Wellicht kom je ze daar tegen als je daar binnenkort in de buurt bent. Hugo Jacobs vanuit Australië, okay. dankjewel en een mooie dag. Dankjewel, Bredewijn. Doeg. Doeg. Half tien is het. Hier is het nieuws met Dick ter Haak. Radio 1, het NOS-journaal. De politie heeft vijf pooierboys uit permanent aangehouden. Ze zouden jonge vrouwen hebben uitgebuit, mishandeld, verkracht en bedreigd. Het onderzoek begon vorig jaar juli, toen een 20-jarige vrouw uit Soetermeer aangifte deed van onder meer bedreiging en verkrachting. De politie kwam nog vier vrouwelijke slachtoffers op het spoor, die onder dwang als prostituee moesten werken. De bestuursleden van de verzekeraar ASR en van NIBC Bank krijgen geen korte termijn bonus over 2010. Dat is besloten vanwege de maatschappelijke en politieke ophef over bonussen. Om die reden zag onlangs de top van ING af van de al toegekende bonussen. Net als ING heeft NIBC overheidssteun gekregen en ASR is als voormalig Fortis onderdeel in handen van de Nederlandse staat. En de bom die gisteren in de Marokkaanse stad Marrakesh 15 mensen het leven kostte... is volgens de Marokkaanse minister van Middellandse Zaken op afstand tot ontploffing gebracht. In eerste instantie werd gedacht aan een zelfmoordaanslag. Onder de 15 doden is ook een 33-jarige Nederlander. En twee andere Nederlanders liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. En het waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNM Today. Ja, meer dan een miljoen mensen stonden vandaag in Londen langs de kant om een glimp van William en Kate op te vangen. En dan verwacht je natuurlijk daarna dat die bijna een miljoen mensen ook helemaal uit hun dak gaan op allerlei feestjes. NCV Radio 2-verslaggever Jan Altena, die is daar in Londen op kroegentocht. Jopjan, goedenavond. <laughs> ja, ik heb al een paar biertjes op, sorry. <laughs> ja, Je mag ook wel, je, je, je doet het al lang vandaag hè. Wil je ik staat al lang 13, op je uh, 13 of 14 uur achter elkaar gestaan, gelopen, geduwd en getrokken. Ja, dus <laughs> ik was nu wel toe aan een biertje. Je was het toe aan een biertje. Maar is het nog wat? Is het, is het een groot nou, feest daar? Sorry, ja, ik wou dat ik nu heel enthousiast kon zeggen... ja, iedereen dans op de straat. Uh, ja, wij zijn Koninginnedag gewend in Nederland. Ja. En uh, uh, Koningin de Nacht, dan gaan we met z'n allen de straat op in het oranje. En dat doen ze hier gewoon niet. Dat kennen ze hier niet. Uh, ze zijn sowieso vandaag de hele dag heel netjes geweest hoor. Langs de route ook. Ik heb geen alcohol gezien. Later, na het jaarwoord, heb ik ze wel champagne zien ontploppen in, uh, in het park. Maar ja, mensen zijn heel netjes en heel braaf. En niet zo uitbundig. En, en uh, ja, dat oranje gevoel zoals wij dat in Nederland hebben. Ja. De, in de kroegen gebeurt het wel hoor, daar hangen vlaggetjes, er staan nu wat mensen overal in elke pub. Uh, ja, er zijn wel mensen te vinden en er zijn ook 2000 straatfeesten, maar ja, hebben ze bedacht. Die zijn besloten, daar mag niemand doen behalve de mensen van de straat. Dan moeten ze dus heel gezellig zijn. Maar is zelf, ik bedoel, die Engelsen, je zegt wel ze zijn zo keurig en ze zijn zo netjes, maar ze kunnen natuurlijk wel aardig drinken. Um, zijn ja. ze inmiddels al helemaal lam? Of valt dat ook mee? <laughs> ik heb wel dronken, ja nee ja. Nee, ik kwam net even op weg hierheen, was een soort, ja, um, een dweilorkestje. Dat schijnen ze hier in Engeland helemaal niet zo heel erg te kennen. Maar die mensen waren behoorlijk uh, betoeterd, uh, belazerd, uh, zullen we maar zeggen. Uh, die waren er nog wel lekker aan het blazen. Die hielden er nu ook echt mee op na een hele dag Hyde Park helemaal op stelten te hebben gezet. Uh, zeggen ze zelf. <laughs> uh, ja, nee, de mensen zijn wel redelijk dronken. En ik denk dat dit een beetje het moment is dat iedereen ook even gaat eten. En misschien dat het dan vanavond nog losgaat, maar ik, ik heb geen idee. Nou, dat klinkt niet echt alsof je er heel veel vertrouwen in hebt, eerlijk gezegd. Nee, eigenlijk niet. Ja, nee. sorry. Ja. Nee, ik heb, net ook, ik heb een hele avond zitten pilzen met een paar Engelsen. En die zeiden ook... Uh, ze, ze gaan nu wel donker maar aanspreken. Nee, so, sorry. Sorry. Hallo, <laughs> me... hallo, hallo. We Hallo? Hallo. Hallo, We are the Chelsea boys. Ik gave you fucking money! Oh Zo gezellig is het hier, maar deze meneer is wel de enige hier in deze kroeg. Ja. <laughs> en die heeft het heel, heel leuk. Yeah. Uh, <laughs> maar uh, ik sprak wel echt een aantal mensen. Uh, die, die zeiden ook, ja, hoezo feesten vanavond? Wij weten niet, We gaan thuis een feestje vieren. Ja. Dat hebben ze ook vandaag heel veel gedaan. Dat ze thuis met, ze, met elkaar hebben gegeten, met hapjes, drankjes. Dat doen ze vooral thuis, niet op straat. Wat vond je nou het meest indrukwekkende moment van vandaag? Oei, uh, die vraag had ik kunnen verwachten. Uh, het was, dat biertje ja, het toen je er eigenlijk al toe was. Dat. Ja, dat was misschien ook wel. Ja, dat ik, toen zat ik ook voor het eerst. Ik, de, ja, ik heb de hele dag gelopen, ben overal bij geweest. Ik heb de prins en, de, uh, en uh, Kate voorbij zien komen twee keer uh, van heel dichtbij. De Queen twee keer heel dichtbij zien langskomen. Uh, Willem-Alexander en Maxima gezien. Uh, ja. Naar de kus. Misschien was dat toch wel het mooiste. De kus? De kus? Er stelde ja, niks en weet voor je waarom? De kus. En, en, en die kus, dat was helemaal niks. Die was ook veel te kort. Ja. En dat was ook niet zo bijzonder. Maar weet je waarom het leuk was? De hele dag heb ik rondgelopen, en maar ik stond als een soort haringen in een ton. Uh, ik kon geen poot verzetten te zweten met mijn winterjas aan, want ja, het zou vandaag koud en regenachtig zijn. <laughs> uh, dus Hadden ze beloofd? En <laughs> En dat ja, precies. En dat duurde al drie kwartier voordat dan überhaupt iets kwam. En toen zouden we het plein op mogen naar Buckingham Palace. Dat mocht toen vervolgens niet. Toen wist ik zo, ja, uh, uh, minutenlang zo één voetje voor voetje te schuiven naar links. Toen kon ik tussen een boom door en een standbeeld heel in de vette de kus zien. <laughs> en toen kon ik live op de radio beschrijven. Dat was eigenlijk, misschien was dat wel het mooiste moment van de dag. Nou, toch nog een hoogtepunt. Heel goed. Ga ja. euh, lekker een biertje drinken. Sla die, die Engelse gek van je af. Ja. <laughs> of ga gezellig met hem een biertje drinken. Ook nou, leuk. Weet. Ben, je, ben je klaar nu? Ben je vrij? Ik ben nu helemaal klaar. Goed. En dan morgenochtend om 7 uur vlieg ik weer weg. Dus ja, voor de nacht. En dan de hele dag uh, verslag doen van koning in de dag. Of niet? Nou, dat gaan we gewoon even <laughs> lekker zelf vieren. Okay. Ah. Radio 2 verslaggever van de NCRV, Job Jan Altena. Dankjewel. Veel plezier nog vanavond. Zo meteen hebben wij hier een meester brouwer, bierbrouwer wel te staan en zijn talent. Allee. Met Set Fire to the Rain Today's Talent Today's Talent Hollands hoop Voor de toekomst de Hilversumse kaartenbakjes, die zitten chockvol deskundigen die heel veel weten en die mogen dan ook overal opdraven. En dat terwijl er zoveel jonge, nieuwe talenten rondlopen die je bijna nooit hoort. Nou, Elke vrijdag hoor je die hier in BNN Today samen met een oudere collega om over hun fantastische vak te praten. Vanavond is die oudere collega meester Brouwer Gerard van den Broek van Jan Bier. Ja, Goedenavond klopt, Gerard. Goedendag. En naast hem het talent Jeroen Lane, een jonge Bierbrouwer van Dommels. Ja, handen, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. En dan heb ik net even gevraagd. Gerard van den Broek is de meesterbrouwer. En Jeroen Lane is de brouwingenieur. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, grappig. En ik dacht de meesterbrouwer is zeg maar de opperbrouwer. Maar dat is niet zo. Want jij bent eigenlijk al ingenieur. Sta je eigenlijk nog iets hoger? Bah, hoger zou ik niet durven zeggen. Maar uh, Gerard heeft een enorme praktische ervaring. Door er jarenlang uh, te brouwen dag in dag uit. En uh, ik ben eerder misschien wat wetenschappelijker gevormd. En dan, uh, ja, ik zou zeggen, we vullen elkaar perfect aan. Ja, nou, dan denk ik dat Gerard het mooiste vak van de twee heeft... die in de praktijk heel uh, is. is. Ja, dus ik ben eigenlijk van, van de bodem af begonnen. Dus ik ja. heb nog echt met mijn laagjes in de regist gestaan, zoals het dan heet. oh ja? En zo, ik ben eigenlijk een hele laat bloeier. Op mijn 27e ben ik toch nog uh, brouwerijtechnologie staan te gaan studeren. Dus daar hebben we al negen jaar over gedaan. Er ja, is een wereld die, die gaat voor mij open die ik niet ken. Brouwerijtechnologie. Ja, dat is eigenlijk heel simpelweg de basis. Dat is levensmiddelentechnologie. We zitten dus in een levensmiddelentechnologie die... Uh, ja, we zijn met voedsel bezig. Ja. Ondanks wel een heel gezellig voedsel, maar ja. we zijn er intussen ja. wel mee bezig. En, hebben jullie het mooiste vak ter wereld, heer? Bier, bierbrouwer? Tuurlijk hebben wij dat, ja. ja. Maar houdt dat ook letterlijk in dat je echt wel elke dag even aan het bier zit, omdat het bij je vak hoort? Of Absoluut. is dat een te romantisch beeld? Absoluut. Nee, we constant elke dag proeven al hetgeen wat we gebruiken. Ja. Maar Jeroen, jij ziet eruit als, uh, nou ja, jij, jij zou gewoon een, een IT-er kunnen zijn of een, uh, nou, een, <laughs> zo, iemand in, op een kantoor die verzekeringen verkoopt. Maar Gerard, jij ziet er echt uit als een. Bierbrouwer. Dank, dankjewel. Ja, dat, ik heb wat meer, meer, meer, meer. Ja, wat meer biertjes gedronken. Ben ik wat ouder dan ja. hem. Dus, ja, en Allemaal dan... te zien trouwens op de webcam. <laughs> Biernetud.nl. Nee, maar dat is. Je, je past ook. Ik zie jou zo ja. weglopen uit zo'n reclame volgelukkige bierbrouwers die in de zon maar zitten maar te kijken. Maar en... ook dat doen wij. Hè? Ik zit zelfs in reclames. Hè? Zie je? De Hertog Jan reclames. Vandaar. Die zijn altijd, zitten wij altijd erin. Dus, uh, nee. We hebben het altijd echt of niets willen doen. En al onze reclames die dan uh, opgenomen worden... zijn met onze eigen mensen, inclusief ik... Dus zo ziet de, een bierman eruit. Ik zal het even beschrijven. Een beetje rond, vol gezicht. Vrolijk, vooral heel vrolijk. En zeer slank. Vriendelijk. Ja. Ja. En, en, je, ben, je bent in het zwart, dus dat kleedt af. Ja. Oh ja, dank u. Heel wel verstandig. Ja. Is dit, zijn dit mooie tijden voor bierbrouwers? Uh, prachtige dagen gehad met Pasen, nu dag. Het is heel druk geweest, Frans. Dit is de drukste tijd. Dit is. Ja, well, het gaat nog een eindje door hoor. Tot, uh, tot uh, midden augustus, eind augustus. Ja. Uh, het is dit echt. Ja. Eigenlijk is het seizoen is gewoon een maand eerder gekomen, zo mag ik het zeggen. Ja. Dus de terrasjes zijn eerder open gegaan. En wat krijg je? De mensen, als die eenmaal die zon op zijn hoofd voelen, dan beginnen te prikkelen. En dan willen ze naar buiten. Dan komen die terrassen buiten. Ja. En, uh, en morgen is het helemaal een gekke huis, dat weten we zeker. Wij noemen dat het, uh, het carnaval van het noorden, de Koninginnedag. In het zuiden is dat ook wel, maar daar hebben we ook wel eens een zo in het voorjaar. Dus in, in januari, februari, dat heet dan carnaval. Maar, ja, ik heb er wel eens van gehoord. Uh, ja, dus, ja. Uh, maar zo is dat hier, hier, echt Koninginnedag is enorm. Zeker in het noorden ja. en dan pils betreft, hè, dat, uh, dat gaat dan heel hard. Heren, we gaan natuurlijk niet hier een beetje over bier zitten praten zonder iets te proeven. Dat ja. begrijpen jullie. Jullie hebben gelukkig iets meegenomen. Absoluut. Uh, um, ik moet nog rijden, maar ik kan wel een klein beetje iets. Ja, we proberen ja. het gewoon. Dus, maar Jeroen maakt er een paar open. Dus, een paar. Een paar. Een ja. paar. Ja. Dit zijn al onze. Al onze ah, zeg maar van, van pils tot specialiteiten die we hebben. We brouwen ongeveer het negental verschillende soorten. Wat raad je me aan? We zitten hier in een fijne air, airconditionerde ruimte. Nou, eigenlijk, het, is, ruimte. Dit, het, het, het um, is lente, dus ik zou zeggen, begin met onze lenteboro. Dat Lentenburg. is eigenlijk de beste die we op dit moment kunnen drinken. Het is een hele lekkere, fruitige en een makkelijke doordrinker. Heel lekker <laughs> makkelijke doordrinken. Ja, we, we praten we... hier niet over alcohol, we praten over smaak. En dat is een heel ander iets. Als... Maar daar wilde ik het met jullie over hebben. Want dat is uh, bijzonder in Bierland. Ik ben gewend en niet alleen ik, maar ook mijn ouders en eigenlijk iedereen die ik ken. Je hebt een bepaald merk, dat is je favoriet. Dat bier koop je, dat heb je altijd in huis. Um, voor, voor iedereen die ik ken, is bier is niet zoiets, zoiets als wijn. wat je uitzoekt bij een bepaald eten. Nou, schijnt er een beetje een trend gaande. dat, dat is aan het veranderen. Wij, ja, wij zijn er als brouwers heel, heel sterk ook mee bezig. Hoor, om zelfs uh, bier aan tafel te krijgen. Kijk, bier is altijd een soort uh, drank geweest die wat in de achtergrond geschoven is. En wijn is meer het luxe dat dan uh, naar voren toegekomen werd. Maar bier heeft, als je eten hebt, misschien wel meer smaken in zich. Wat beter smaakt bij een goede maaltijd dan alleen wijn. Wijn is wat dat betreft altijd een zuurige afdronk, vinden wij als brouwers <lacht> natuurlijk. En, in, uh, en met, met bier kun je alle kanten ja. eigenlijk op. Maar zoet in, waarom is dat dan, Jeroen? Dat zal best maar, zo zijn. En er zijn natuurlijk inmiddels al heel veel smaken bier. Maar toch, Nederland blijft een bierland van mijn eigen biertje. En dat, dat wil ja, ja. ik en niks anders. Dus maar, hey, vraag me af of jullie dat wel gaan voor elkaar heeft gelijk, gaan er is uh, in het brouwproces, op de manier waarop we bier maken, kunnen veel meer variatie brengen in het, in het eindproduct dan bij wijn. Wijn is een druif, die vergist je en dat is het. Mm -hmm. Wij kunnen veel meer sturen en we kunnen verschillende smaken door te werken met verschillende ingrediënten, meer gebrande mouten, verschillende hopsoorten, kunnen tot verschillende types van bieren komen, die dan uh, hun eigen karakter hebben en dan passen bij een bepaald gerecht. Maar, maar dat, dat begrijp ik. Maar is dat al gaande dat mensen dat ook doorhebben en, en op Absoluut. zoek gaan naar speciale biertjes? Ja, uh, die trend die is, is, is er in aan het zetten. Er zijn ook al uh, behoorlijk wat restaurants, koks, die zich daar ook op toeleggen: op, op koken met bier. Dus die doen er niet alleen bier langs serveren, maar ook het koken met bier. Maar waarom heb je in een goed restaurant wel een sommelier die de wijn serveert, maar niet een sommelier, maar dan voor het bier? Het zit hem voornamelijk, denken wij, dat zit ook in de glasgrootte, dus in, in, in de hoeveelheid. Kijk, bier hoeft niet alleen altijd als een grote hoeveelheid, en dat denken wij als Nederlanders. Kijk, bij de Chinezen drink je pils, en dan drink je er drie, vier op, is geen probleem. Dat vinden we heel normaal. En als we in een restaurant zitten, dan vinden we het gek dat we met z'n tweeën een glas bier drinken. En dat mag gerust een flesje van 30 centiliter zijn. Dat moet ook geen echt 30 centiliter fles zijn. Waarom? Het voorgerecht en dan 30 centiliter bier, midden- en hoofdgerecht, dan heb je al een liter bier. Dan en dan doen we die kok tekort, want de maag die kan maar één keer vol zitten. Dus dat is het nadeel of het voordeel van bier, dat je dat ook rustig moet drinken. En dat zijn wij niet gewend. Ik kom net, uh, was net op vakantie in Amerika, daar heb je heel veel heel, uh, is heel populair. Van dat lage alcohol of uh, sorry, um, uh, bier met weinig calorieën. Mm -hmm. um, alle Wat? dames drinken dat bier, is waanzinnig populair. Waarom is dat die, slaat dat hier niet meer? Ja, heftig Jan, is echt een klassieke brouwer. En uh, ik als brouwer, wij hebben eigenlijk, er eigenlijk nooit bij stilgestaan bij, bij alcoholvrij bier. Ik als brouwer zeg altijd, dat is heel onherbiedig misschien. Uh, alcoholvrij bier vind ik net als een, uh, als een BH aan de waslijn. Het beste is eruit, zeg ik dan. <lacht> <laughs> en, maar dat, ja, eigenlijk is dat nog nooit bij ons opgekomen. Ik denk ook niet dat het echt bij het merk hoort. En uh, ik denk ook niet dat de, de Nederlander die daar... Uh, zo heel hard Nou, ik weet het niet. De Nederlanders worden ook steeds dikker. Op, en... op zich is het perfect mogelijk hè, om zo zulke bieren te maken. Dus met uh, uh, iets minder alcohol. Maar bier is eigenlijk ten onrechte uh, beschouwd als, als iets met veel calorieën. Bier heeft uh, eigenlijk iets minder calorieën als een flesje cola, zeg maar. Dus uh, wat dat betreft is het eigenlijk nog een betere keuze. Eén biertje, uh, twee boterhammen met kaas, toch? Dat heb ik altijd nee, het is nou eigenlijk net andersom. Een biertje, als je zegt 20, 20 cc, dat is ongeveer een, een, een 70, 80 calorieën. Als je nu een sneetje bruin brood, heb je al 40. Je plamuurt dat met boter, dan zit je al boven de 90. En als je dan ook nog kaas oplegt, dan zit je aan de 200. Dus het is eigenlijk net andersom. Bier is 93 water. Het is hartstikke gezond. Dus wat er, zoveel water zit er bijna in één product. 7 moeten wij iets aan doen natuurlijk. Het is, is ook heel goed voor je haar. Kun je ook ja, overal bij alle vitamines. Zitten erin. We kunnen het heel gezond maken. Maar het is meestal, als je bier drinkt, het alcohol, dat is eetlustopwekkend. En dan gaan wij gekke dingen doen. Als we dan honger krijgen, dan gaan we aan die chipszak of weet het dan ook mag zijn. En daar word je dik van. Jeroen, wat maakt een, een goede bierbrouwer? Wat, ja, wat voor kwaliteiten moet hij hebben? Uh, ik denk dat hij eerst vooral uh, goed moet kunnen proeven ook. Je moet goed weten wat bier inhoudt, hoe dat smaakt... En hij moet een goede scheikundige kennis hebben. Want het bierproces is, een, is, een, uh, is, is, zoals Gerard zei, het gaat over voeding. Er komt heel veel biochemie bij kijken. En hij moet goed weten hoe dat in elkaar zit. En uh, daarboven moet hij ja, de liefde voor, voor het product hebben. Ik denk dat dat... Waarom zijn wij Nederlanders zo goed in bier? Heineken is grote biermerk de wereld. Eigenlijk uh, zijn wij, niet, wij zijn heel goed in bier. Nederland is een, wat een klein, klein land betreft, maar heel veel bier exporteert. Uh, Heineken, dat is een van de grote jongens uh, geweest altijd in, de, in het, het begin van de opkomst van de pils. En eigenlijk Heineken is het grootste merk van de wereld. Zo Waarom komt het, dat? Wat is het geheim om, om, van Heineken? Omdat het geheim van Heineken dat het zo gezegd dat is eigenlijk hetzelfde distributiekanaal als een soort Coca-Cola. Dat is overal op iedere hoek van elke werelddeel is dat te krijgen. En heeft dat het niks is, te maken met de smaak, zeg je? Neen, nee nee, nee, nee, nee, nee. Maar goed, nee. Nee. je bent ook van, uh, van, uh, uh, uh, uh, uh, bent even kwijt. Jan van Hertog Jan. Is Jan, Jan ja, is niet, dus. dus niet zo raar dat je dat zegt. Ja. <laughs> We werken voor mij voor een heel groot concern. Hè. Uiteindelijk, uh, zij werken voor de grootste brouwers ter wereld. Ja. Maar uh, dan niet weg dat we, ondanks dat we een, een multinational zijn, uh, in Argentinië, in Amerika, in China, uh, maar dat we toch van die lokale juwelen hebben. Zoals de toch jan brouwerij uh, heel kleinschalig en uh, met, met de speciaal bieren. Absoluut. Ja. Wanneer breekt bier door zoals wijn? Wanneer wordt het een. Wat mij betreft uh, is het al bezig. Ja. Uh, je ziet het ook, uh, zoals je zei, over biersformuliers. Die bestaan al. Dus dat begint sinds een aantal jaar. De laatste vijf jaar, meer en meer, zijn er, nu bestaan er zelfs al opleidingen om biersommelier te worden. Oh ja? Om uh, alle aspecten uh, als zitoloog in plaats van unoloog uh, het bier eigenlijk, uh, kennis en kunde van het bier bij te brengen aan de mensen. Waar kan je dit studeren? Ik denk dat heel veel mensen hier... In die... België zijn er al 1 ja, ja. <laughs> Oké, okay. niet in Nederland. Wie weet. Ja, nou, er zijn er wel, er zijn er, maar die zijn nog in de, in de kinderschoenen, maar ja. de, de komen eraan. Heren, ik wens jullie een, een prachtige dag toe. Ik weet dat wel zeker. Dat gaat wel <tie> lukken, denk ik. Wordt mooi weer ook. Dus Absoluut. Uh, ja. Nog even een laatste boodschap. Iets serieus van pas op met bier en zo. Moeten we moet even iets. Uh... Drink het met maten. Ja. Met, dus met maten. En wat is maten voor jou, Gerard? Dat zijn mijn vrienden. En niet te veel. Rustig aan. En voorzichtig met de wagen. Voorzichtig met de wagen. Goed. Ik laat mij rijden. Gerard van der Broek, dank. Jeroen Lane, dank. En nog een mooie avond. Dankjewel. je Dank je wel. Dit is Radio 1. BNM Today. Ja, dan nog even een klein beetje royal news. Tussen al die agenten die vandaag daar de boel moesten bewaken in Londen... Um, was er ook een Nederlander. Thijs Broeke, die werkte als vrijwillige Bobby in de stad. En zijn dienst zit er net op. Thijs, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe kom jij nou naar terecht recht als Nederlandse agent? Uh, ik heb gesolliciteerd. <laughs> huh? En, uh, en, en, en ze, na een test uh, en, uh, en een vier weken opleiding uh, ben ik begonnen. Even, even klinken met de mannen van het bier hoor, die zitten hier nog. Nee, neem, ja, ik neem, maar, neem even een slokje. Maar hebben ze niet genoeg eigen agenten daar dan? Uh, jawel, maar ze hebben um, in het, hier in het Verenigd Koninkrijk hebben ze dus uh, naast gewone politieagenten ook uh, vrijwillige politie. Mm -hmm. Net zoals vrijwillige brandweer, zeg maar. Um, en je hebt dus uh, extra steun geef je aan, uh, aan de politie um, als het druk is en bijvoorbeeld uh, met, met het koninklijk huwelijk vandaag. Ja, nou dan willen we natuurlijk even weten hoe was het vandaag, waar stond je, wat heb je allemaal gedaan? <laughs> uh, ik ben heel vroeg opgestaan, uh, twee uur ochtends, dus ik ben, uh, ben redelijk moe nu. Ja. Um, twee, en, twee uur vanochtend? Twee uur vanochtend, okay. ja, want ik moest om vier uur moest ik me op het politiebureau melden. Zo. Um, en vanaf uh, ongeveer een uur of vijf ochtends uh, langs de route, um, ja, dat heet De Mal, uh, dat is van, van het paleis naar, naar de Abbey, zeg maar, waar de, waar de, de koetsen en zo uh, langs rijden, um, uh, het publiek in de gaten houden. En dat heb je gedaan? Ja. ja. <laughs> en wat viel je op toen je ze in de gaten hield? Uh, het, het was, het was een echt een enorm uh, gezellige sfeer. Um, er waren heel veel mensen van verschillende, jong en oud, um, uh, ook heel veel um, um, bezoek. Um, vooral uit de Veren uh, Ver Verenigde Staten, uh, het leest daar nogal, uh, het Koninklijk Huwelijk. Um, dus het, ja, het was een hele gezellige Londense uh, gebeurtenis. Wat, wij hoorden net van de verslaggever van de NCRV, Radio 2, dat uh, de mensen daar, dat is ook leuk voor de bierbrouwers hier aan tafel, dat mensen daar helemaal niet donker overdag... In Nederland zou je meteen met je met je met je sixpack langs de route staan. Uh, ja, nou, er waren wel mensen die ik, ik, minder bier, meer champagne denk ik, mm -hmm. uh, dronken. Uh, maar uh, het was het was het, is, het was echt een gezinsfeest. Er waren heel veel gezinnen met, met jonge kinderen en ja, daar heb je toch een iets andere sfeer. Maar je hebt de uh, grote feesten ook in, in, in de parken, Hyde Park en Green Park en zo, waar mensen gewoon ja, een beetje een picknick ervan maakten. En geen geen enkele wanklacht ongeregeldheid gezien. Um, niet waar ik stond. <laughs> Wat was het meest enerverende dat je hebt meegemaakt vandaag? Uh, gewoon een paar mensen die, die, die uh, nou, een beetje onwel worden of flauw vallen. Uh, maar dan uh, uh, toch ze heel snel weer bijkwamen. Dus dat viel allemaal reuze mee. Um, en en, en ja, gewoon heel veel mensen. Dus, dus op een gegeven moment moet je natuurlijk de. de Um, de men mensenmenigte een beetje uh, um, be uh, in beperking houden, zeg maar. Mm. Uh, want we ja, waren iets van een miljoen bezoekers. Dus dan, iedereen wilde natuurlijk een, een, na afloop naar het uh, paleis gaan om de, om de beroemde kust te zien. En uh, ja, op een gegeven moment moest je tegen mensen zeggen dat, het, dat je echt toch niet meer doorheen kon. En dat vind ja. ik natuurlijk niet leuk. Maar waren die, zijn die Engelsen nou anders in hun gedrag dan Nederlanders? Het um, is moeilijk voor mij te zeggen, want ik heb nog nooit in Nederland een, een, een evenement als politieagent meegemaakt. Mm. Uh, maar en heel erg keurig um, en, en, en rustig en men luistert. Um, naar wat je zegt. Um, veel um, buitenmensen, uh, um, dus toeristen, zeg maar, die heel erg teleurgesteld waren als ze bijvoorbeeld niet naar het balkon, naar het balkon scène konden zien. Um, en die dan proberen dan ja, een beetje een, een zielig verhaal te houden en zeggen van ja, maar ik ben helemaal uit Canada gekomen ja. en kan ik er echt niet door. Ik zeg van nee, kan ik kan me heel goed voorstellen. Maar ja, als ik u de deur doorlaat, dan moet ik iedereen de doorlaten. Dat, dat kan gewoon eventjes niet. Goed, een mooie dag dus. Thijs Broeker die was erbij als vrijwilliger Bobby. Dankjewel, Thijs. Oké, okay, gedaan. Hoi. Today's talk. Ja, waar zou het over gaan vandaag in de taxi? Nou, ik heb wel zo'n idee. Dion Maastricht, goedenavond. Goedenavond. Nou, barst maar los. Ja, nou, ja, we hadden het hier over vandaag. Over de vrije, over natuurlijk, hè. Ja, ja, daar had ik wel een beetje verwacht. <laughs> ja. wat, wat werd er over gezegd? Ja, de mensen vonden hem mooi, vonden dat een knappe vrouw. helemaal was ook erg aardig, dus uh, wat dat betreft was het wel allemaal positief. Ja, ja, ja. ja. En in Veen Kees, goedenavond. Ja, goedemiddag, Willemijn. Ja, gaan er al heel andere dingen de ronde? Nou, ook wel, ook wel. Het ging natuurlijk over het vrouwenvoetbal van uh, hè? En, ja uh, Dat dat door kon gaan, hè? want dat is natuurlijk wel, uh, wel mooi voor die, voor, die, uh, voor die meiden. Want uh, het is natuurlijk niet alleen voetballen, maar ook uh, het sociale leven en, uh, en vooral school. Hè? Dat is uh, mm -hmm. belangrijk. Maar het ging natuurlijk ja, ook erin. over de wedding, dat kan niet anders. Ja, niet? natuurlijk. Tijdens de, de huwelijksvoltrekking van William en Catherine was het rustig in de straten en en ja. hier de Veen in Friesland. <laughs> maar de vaste afspraken gingen gewoon door natuurlijk. Ja. En op veel adressen kon je het ook wel zien dat men druk bezig was met de voorbereidingen van de morgen, hè? Ja. ja, ik kan me voorstellen, ben jullie natuurlijk ook helemaal daar in, in uh, Maastricht, Dion. Nou, dus hier uh, eigenlijk uitgestoken op het moment. Ja? Ja, echt. Helemaal, maar is het, dus, uh, is, is het niet heel Limburg dan zich aan het voorbereiden op de komst van de koningin? Dat zijn we hier niet. <lacht> nee. <lacht> Ik stel wel gevraagd. Goed. Maar goed. Nee, maar, uh, nee de mensen die waren uh, blij uh, dat de ceremonie en de feestelijkheden in Engeland uh, zonder incidenten verlopen zijn. En die hopen dat dit morgen op de ook zo zal zijn, want dat is toch uh, een groot feestje uh, altijd uh, met de feitmarkt en de uh, ja. En op de sportvelden en zo. Nou, heren, dan wens ik jullie een prachtige Koninginnendag morgen. En voor, voor nu zometeen nog even een hele mooie avond. En tot heel snel weer. Ja. Heet, okay. Dank ja. Doeg. Hai. Ja, dat was het weer. Wij zijn er maandag weer. Heb een fijne mooie Koninginnen nacht en dag. En zo meteen langs de lijn met Robert Meder. B -N -E. Sport op Radio 1. Zondag om 2 uur de eredivisie. PSV Vitesse. Laag geboortjes gestopt. Hervéen Ajax. Ja, aan de slotfase. NEC Roda. Twente Willem 2. En daar staat Twente Willem 1 voor. Aanzet de graafschap. Diego rijden, Vins Rieten 1-0. Nado Groningen. Die bouwt en die houdt er wel in. Ja. Excelsior Utrecht. VVV Feyenoord. Oh, wat een ja, mooie koop. En NAC Herakles. En ook paardensport, motorsport, wielrennen en volleybal. NOS Langs de Lijn. Zondag van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.